het goed heb voor één kaart van. safe inside your room you tend to dream of a place where nothing's harder than it seems no one ever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 sink or if I swim Cause I chose the Can't be right, and the downtown special cries along 'cause I'm leaving tonight. When Susanna to Just tell her De hele dag. want vandaag is het mijn dag. Het is mijn dag. is mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn vandaag mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn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 Ga ze Karlobossard klonen o, Heb ik acht verstopte vaten Kan ik morgen niet meer praten Val ik uit een raamkozijn Zal ik nooit meer dronken zijn Het maakt niet uit Het is mijn dag Het is mijn dag Als op de Duitsers komen eh, Het is mijn dag Beetje je mooi het is mijn dag Het is mijn dag Het is het dat is mijn dag. Stel hem maar aan mijn dag. Wel. Nee, echt niet. Het is echt mijn dag. Het is echt mijn dag. het is, dag. Het is Bel. Nee, mijn dag. Bel. Het is mijn dag. Oh, mama. Echt hartstikke lachen.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 Living in a real world, but never ever beats me wrong. And when time beside me, these dreams are like. Walk you home. The situation got out of hand. I hope you understand. It can happen to.